Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie waarschuwt voor oplichters op Snapchat. Ze zien het de laatste tijd veel voorbij komen in Amsterdam. Scholieren kregen berichten dat ze iemand tot last waren geweest... en daarom geld moesten betalen. Het ging soms om honderden euro's. Scholieren konden korting krijgen als ze namen van andere jongeren aanleveren... die dan ook afgeperst worden. Veel meldingen hierover komen uit Amsterdam-Zuid... maar ook in andere delen van de hoofdstad zijn al slachtoffers. Een speciale commissie roept de overheid op om meer te doen tegen racisme en discriminatie. Dat gebeurt bij onder meer de Belastingdienst en DUO, zegt de onderzoekersclub. Het gaat om man-vrouw verhouding, het gaat om geloof, het gaat om etniciteit, het gaat om seksuele geaardheid, handicap. En eigenlijk blijkt dat op al die gronden sprake is van structurele discriminatie en racisme. Naast dat racisme en discriminatie voor de slachtoffer zelf traumatiserend kunnen zijn, kost het de overheid... ...ook veel geld. De commissie werd opgericht op verzoek van de Tweede Kamer... ...na toeslagenschandaal. Bij een populaire zwemplek in Australië... ...zijn twee tieners verdronken. Door hevige regenval was er een sterke stroming bij Wappa Falls... ...dat is in het oosten van het land. Een meisje van 17 werd door de stroming meegesleurd. Toen een jongen van 17 in het water sprong om haar te redden... ...verdwenen beide onder water. En duizenden mensen kwamen dit weekend naar een grote Pokémon-beurs... ...in Nijkerk in Gelderland... De een ging erheen voor het jeugdsentiment, de ander om serieus geld uit te geven. Tegenwoordig gezien ook als uh, investeringen, zoals vroeger kunst was. Ik ben ermee opgegroeid. Het is je jeugdsentiment, Iedereen verzamelt. Ja, het is simpel karton, dus eigenlijk zijn we ook gek dat je er geld in steekt. Maar ja, als uh, karton zeldzaam is, dan wordt het duur. Ja. Is het is net zoiets als postzegels verzamelen. Ja. Het is precies hetzelfde, ja. Dus even saai? Nee, het is veel leuker. Nee, deze kost maar uh, kleine 647 euro. Dat is geen geld. Ja, daar haal je vakantie voor. Nou, de duurste kaart op de beurs was de Illustrator. Dat was een beetje de heilige graal van de Pokémon-kaarten... Die is 600 tot 800.000 euro waard. En het weer nog opnieuw veel grijs en mist vandaag. Pas dus op, want er kan ook wat motregen vallen... en daardoor kan het glad worden. De temperatuur blijft op veel plekken vandaag hangen rond het vriespunt. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam... tussen Breukelen en Knaupend Amstel. De vertraging is iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Candyman. Hey, Candyman. All right everybody, gather around, the candy man is here. Now, what kind of candy do you want? Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, anything You've come to the right man because I'm the candy man. Ooh. Who can take a sunrise, Who can take the sunrise? Sprinkle, it with you. sprinkle it with you, cover it with chocolate and a miracle to the candy man? The candy man. Ooh, the candy man can? The candy man can. The candy man can. Cause he mixes it with love and makes the world taste good makes the world good Now Who can take a rainbow? Who can a rainbow? Wrap it in a sigh Wrap it in a sigh it in the sun and make a groovy lemon pie The Candyman The Candyman The Candyman can The Candyman can The Candyman can the candy man mixes it with love and makes the world taste good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 Ja, Hans, welkom in het uh, tweede uur. Ken je ja, hem nog? In uh, Sammy Davis Jr. is ja, dit. Met, uh, met ja, met Kennyman. Kennyman, een geweldig nummer uh, om mee te beginnen in dit tweede uur. Ja. Goedemorgen, dan voor iedereen terug uh, welkom. Uh, ja, wie zit ons te, uh, wie zit er tegenover ons? Aurelie uh, Ruhe. Uh, misschien komt de naam u bekend voor... want zij is de nieuwe uh, directeur van het Samers Museum. Dat klopt, hè? Ja, ja, dat klopt. Goedemorgen. Uh, let, uh, tot, uh, tot zover klopt het. Goedemorgen. <laughs> Welkom uh, in ons programma. Het is niet okay. de eerste keer dat je hier komt, hè? Want nee, je je nee, bent nee. al een keer in het begin uh, ook geweest toen je... Uh, in, wanneer begon je? Juli, geloof ik, ben Ik ben in hè? juli begonnen. Uh, ik denk dat ik ergens inderdaad in, uh, in augustus of september uh, was. Dat is ja. eigenlijk alweer als drie jaar geleden, hoor. Maar uh, het is, ja, ja, ja, uh, ja, ja, ik ben ja, inderdaad ja, een keertje ja, geweest. Ja, gelijk, ja. Ja. Als we nog even teruggaan in die tijd... Uh, uh, hoe kwam je erop uh, om te solliciteren als directeur van het Zandvoort Museum? Oh, ja, nou ja. Dit... Goh, uh, museumdirecteur is eigenlijk een, een, een baan die ik altijd al ja? had willen hebben. Echt een droombaan. En Zandvoort heeft voor mij iets heel, uh, ja, veel no nostalgische. herinneringen. Daar kom je vaak op. Ik kwam bevrijd. heel vaak in Zandvoort. Ja? En het heeft zo ontzettend veel rijke historie en ah. erfgoed hier. En toen zag ik die functie. En toen dacht ik. Nou, als ik hey, dit niet dat probeer... Mij, ja. Ja, dan, dan, uh, ja, dan schiet ik mezelf gewoon... Uh, <coughs> Begrijp ik, ja, leuk. Dus nee, ik ja, ben toch gaan solliciteren. Ja. En, uh, nou, Rimpel, we zitten hier. Ja, we zitten hier inderdaad. <laughs> nou, ja, de laatste grote expositie was uh, 200 jaar KNRM. Uh, ja. Goed bezocht in het begin, uh, geloof ik. En daarna wordt het een beetje rustiger. Klopt. En ja, dan moet je toch uh, naar een nieuwe expositie toe... Uh, we gaan daar straks over praten wat de grote expositie wordt hè, vanaf 31 januari. Ja. Plastic op drift. Uh -huh. Maar we gaan eerst even praten over wat er op dit moment te zien is in het museum. En dat zijn de foto's van uh, uh, Anthony Bakels. Uh -huh. uh, wel bekend is dan voor natuurlijk, de naam. Hij heeft geweldige foto's gemaakt in het verleden. Uh, wat, uh, wat stellen jullie ten toon van, van Bakels? Een hele rijke. Uh, collectie. <laughs> ja. <laughs> um, ja, een collectie die al eigenlijk al eerder te zien is geweest in he? het Stamford Museum. Ik heb inderdaad gehoord dat, dat er vaker. Ja. Uh, he, uiteraard. Ja, dat kan eigenlijk niet anders. Omdat hij natuurlijk enorm uh, veel mooie foto's heeft gemaakt. Zoveel mooi, mooi ja. materiaal. Deze Anthony Bakels, van, die in 1852 is geboren en 1939 is overleden. Uh -huh. Die heeft um, in die periode zulke mooie foto's gemaakt met uh, glasplaten. En, en het is enorm bijzonder dat als je die nu door digitalisering uh, op de detail inzoomt, hoe, hoe onwijs precies dat is gedaan. Ja. Um, en daarom dachten we van, nou, dat kan eigenlijk dat best, best wel heel erg mooi... is wel leuk om het nog een laten zien. Ja, ja, absoluut. En dus, ik, nou, toen ik vijf dagen bij het museum werkzaam was, of uh, toen nam me een van onze uh, trouwe vrijwilligers Hans Konijn, die al elf jaar bij het museum zit, ja. die uh, nam mij me toen mee naar een deel van onze collectie in, uh, uh, in het raadhuis, waar een aantal foto's ervoor voorschijn kwamen. Ja. En ik, ik keek ernaar en zei ik... wauw, ja. dit is smullen. Wat is dit, man. Ja, ja. En ik viel ja, veel stijl achterover. Ik denk, oké, okay, ja, hier moeten we wat mee. Ja. En natuurlijk, op de website kun je wel lezen... dat er een grote wakelscollectie is. Ja, maar pas ja, als je dat. het inderdaad zo ziet... dan denk je, oh wat leuk. En de technieken zijn verbeterd, hè? Want het is al over glasplaat... Uh... Ja. ja, dat is ook een waanzinnig en... interessant. Er staat ook in, in het museum zo'n uh, camera... Waarbij, waarmee vroeger is geschoten... Ja. Um, het gaat niet specifiek over de techniek van de fotografie. Het gaat echt mm -hmm. over de beelden zelf van hoe mooi Zandvoort er was. Ja, en als het inderdaad is dus van rond 1910, 1920, uh, als je ziet hoe de kerkstraat eruit zag. Ja. En, uh, het is echt ongelooflijk mooi welke bouw Zandvoort het altijd had. En uh, dat wilde ik eigenlijk heel graag terughalen. Om echt Zandvoort van vroeger in beeld uh -huh. te brengen. Ja, en als je dan rondloopt dat je een beetje kan wanen in hoe het er vroeger uitzag. En, dat, het echt, dat de historie voor je gaat leven. Ja, dat, en dat krijgen gaat... we helaas niet meer terug... met die grote hotels en dingen. Ah, dat zou, ja, wel zou wel leuk zijn. Ja. <laughs> we krijgen nu toevallig... het Badhuisplein. Het mm -hmm. project gaat een beetje starten. Ja. En, maar ja, dat worden geen... Zeg maar, gebouwen zoals die vroeger hier stonden. En die door de Duitsers... zijn weggehaald, zoals ja, iedereen ja. wel weet. En dat is jammer natuurlijk. Maar dat is, op die foto's van bakels is het nog goed te zien. En, Absoluut. En toevallig hebben we die foto... ook helemaal uh, van het badhuis, uh, wat er vroeger stond, helemaal uitvergroot op een, op een muur. Ja. Als een soort van... Um, ja, als je op een bankje zit, dan kijk je ernaar, alsof je bijna gewoon op de... Uh, ja. Ja, letterlijk, alsof je vroeger daar op straat stond, ja. naar zit te kijken. Dus dat is ah. wel een hele gaaf foto ook om te bekijken. Ja, dat en, kan ik me voorstellen. Ja. Ja, ja. Dus dat proberen we ook meer uit te leggen van, goh, uh, ook op zo'n Ja. Uh -huh. Dan uh, kan je daarop in- en uitzoomen van uh, hoe ziet het interactief er nou eigenlijk uh, uit. En Um, hoe zien de straten er nu uit, bijvoorbeeld? Ja. Dus ze hebben een aantal foto's ingezet. En als je dan eens kijkt naar de locatie, dan ook. Dat je gelijk wordt gekoppeld naar. Oh, en is, dit is nu dit. Ja. Um, dus dat je je eigenlijk gewoon heel erg beseft: van oh, deze fotografie is uh, nog steeds om je heen. Maar ja, konden we de tijd ook soms maar even terugdraaien? Want het was wel echt. Zandvoort in beeld op die manier was wel echt. Heel erg mooi. Absoluut. Ja. Nou, het, blijft mooi, het blijft een mooie plaats, hè, natuurlijk. Hè? Ja, ja, dat sowieso. We gaan sowieso. het niet uh, helemaal afkraken wat, oh, wat absoluut, er nu staat, Nee, he? absoluut. Ja. Maar het is ook wel leuk, want sommige dingen die er inderdaad nog, nog staan, of van vroeger, dat, ja, dat staat dus echt al zo waanzinnig lang. En ja, dat is dan ook ja. de foto te zien, dat het amper is veranderd. Mm -hmm. Ik hou daarvan dat je, dat je de tandtestijs kan zien op de foto's en, Zeker, en in absoluut. het echt. Ja, ja, ja, ja. Ja. Goed, maar deze foto's zijn te zien tot 31 januari, klopt dat? Nee, nee. Ze blijven ze worden. tot en met 15 maart. deze. prima. Oh, Gaan een, uh, uh, dit is in een gasthuiszaal. Uh, en dat is die mooie houten zaal ja. als je binnenkomt in ja. het uh, museum. Deze ruimte gaan we het hele jaar door. Elke twee à drie maanden inrichten met een ander thema voor Zandvoort in beeld. Oh, wat goed. Dus nu doen we inderdaad uh, dus dit de, de oude antibakels. Uh, daarna gaan we... Nou, we hebben een aantal hele leuke topics op de wishlist staan. Oké. Okay. moet altijd voorzichtig zijn dat ik er niet heel veel enthousiasme mee, alles, alles loslaat, maar ja. we willen echt wel iets doen met uh, ja, oude horeca oh. hier, uh, en de marktvisserij. die ondergangen, dat nee, zijn een heleboel foto's. Super <laughs> mooi, ja, en, maar ook over het gebied van fotografie dus, ja. Dan kun je hele leuke dingen doen. Tuurlijk. En ook oude aanzichtkaarten ja. en, en er komt ook een fotowedstrijd aan. Dus, uh, oh, wat leuk. Super leuk ja. om uh, zowel eentje voor volwassenen en een voor uh, uh, kinderen op middelbare scholen. Oh, wat Omdat goed. Dat ze met een klas kunnen winnen. Hmm dan kunnen ze ook een week lang exposeren in een museum winnen. Oh, wat leuk. Dus, ja. en dus die, die zaal blijft gewoon pop-up met, uh -huh. met hele mooie onderwerpen. En, uh, ja, ik word er heel enthousiast van. Dat kan me voorstellen, ja. Dus, ook in de aanloop naar Zand voor 200 jaar... Ja. hebben we dan uiteindelijk een prachtige collectie... Ja. Wa waar we hopelijk dan het hele museum op een gegeven moment mee kunnen ja. vervullen. Uh, dus eigenlijk dat is een beetje de achterliggende gedachte. Oh, heel goed, heel mm. goed. Maar goed, we gaan uh, eigenlijk richting de nieuwe uh, grote expositie. Dat is ja. uh, Plastic op Drift. Ja. Wordt uh, 30 januari, dacht ik, geopend? Uh... Ja, 30 januari inderdaad voor, voor genodigden. Genodigd, ja, inderdaad. 31 is in januari in voor, is iedereen uh, natuurlijk ja. gewoon welkom. Uh, ja. en, uh, maar aanmelden is gewoon heel erg belangrijk. Ja. Ja. Uh, dat we niet op een gegeven moment zo'n project, project X uh, krijgen. Nee, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Uh, uh, en 31 januari verder open, uh, open voor uh, publiek. Huh. Uh, dus als we dan 15 maart uh, stoppen met, met de bakkels dan komt daar een nieuw thema in. Maar mm -hmm. vanaf 31 januari staat plastic op drift tot en met 31 mei. Ja. Het is een beetje... ja, De, de, de data het is niet heel makkelijk bij te houden... omdat het twee verschillende uh, programma's zijn. Uh -huh. Maar je, wat wel makkelijk is te onthouden... is dat er gewoon drie grote <coughs> doodstellingen komen. Dus, dus, uh -huh. uh, dus best komt drift. Daarna komt dieren van de Noordzee. Uh -huh. en de derde hou ik nog even geheim. Dieren van de Noordzee? Ja. Oké, okay. en de derde gaat misschien over de, de, de 200 jaar badplaats? Uh, Misschien. Ja, <laughs> ja ik, Misschien. Ik, ik geef me een voorzetje. <laughs> uh, en dat was in ieder geval mooi. en dus Er zijn drie grote en dan daarnaast die, die, die wisselende, dat, dat blijft gewoon pop-up. Dat mm. blijft leuk. En ik uh, ga het ook aanvullen met de workshops en zo. Dus uh, je zal wel veel op de socials voorbij zien komen. Ja. Van, uh, kom lekker langs en uh. vernieuwen en uh, meedoen. Dus dat is wel heel, uh, ik denk dat het heel, ja... Uh, yeah ja nou aan je, je enthousiasme kan het absoluut niet liggen dat kan ik je heel zeggen. maar we gaan even verder praten ja. over plastic op drift uh, um, nou ja er worden dus kunstwerken gemaakt van afval wat in de zee wordt gevonden hè. dat, dat zou kunnen stellen mm -hmm. um, hoe gaan jullie dat presenteren in het museum kijk uh, plastic soep is natuurlijk een ja, welbekende ja, term uh, en het is verschrikkelijk en het groeit ontzettend maar dus, dat is op de Grote Oceaan, dat is niet precies. de Noordzee alleen. maar in de Noordzee is er... De kwaliteit ja, nee, van het water is ook, is ook uh, wel echt ja. wel veranderd. En dat doen we allemaal zelf. Dus Een deze... van de drugsbevaren zeeën van de wereld, hè? zelfs de Noordzee. Kijk, dat wist ik niet. Maar ja. uh, nou ja, je kan je voorstellen dat, dat alles wat wij gebruiken, dat komt in die zee terecht. Maar ook, hè, als Engeland bijvoorbeeld, daar uh, gebruik ik ze heel veel wattenstaafjes. Uh -huh. En die gooi je door het toilet heen. Nee, dat komt daar in de riolering, komt uiteindelijk direct in de zee. Ja. Dus heel veel wattenstaafjes die wij hier aan het strand vinden... die komen eigenlijk ja, uit Engeland. Uit Engeland. Ja, oh. ja, Wim Kruisbeek heeft, heeft me dat verteld. Ja. Um, nou goed, we hebben in totaal 13 exposanten... waaronder vanuit Zandvoort en ook verder uit, uit Nederland... Mm -hmm. die allemaal dus dit soort plastic afval vinden aan, aan het strand. Tijdens Jutte of um, sommigen ook... Ja, het is Sommigen vinden ook een afval zeg maar, tijdens uh, clean-ups in, in, mm -hmm. in, ja, in, in steden. En dat hebben ze dan tot hun eigen verbeelding laten spreken. En daar kunst van gemaakt. En, en, en het gaat van plastic doppen tot flessen en, ja. en visnetten en noem maar op wat is. Ja, precies, vinden, ja. we hebben 14 probleemonderwerpen ja. ge, ja, gekozen. Mm -hmm. Samen met uh, Juttersgeluk. Ja. En uh, ook die Jutters van Juttersgeluk, die, die praten ook in, in, uh, in de audio's. Uh, over het jutten en over de, mm -hmm. over de problemen zelf. Dus dat is wel een hele leuke integratie ook in de tentoonstelling. En, uh, ja, en dan is wat, wat mensen er ook creatief mee kunnen. Hè. Laten we hopen dat, dat het vinden van plastic aan de kustlijn... en dat dat minder gaat worden. Dus laten we hopen dat, dat de creaties die zijn gemaakt... Uh, en die worden gemaakt van het strandafval tijdelijk zijn. Uh -huh. Maar zolang dat wel aan de orde is... vind ik het ook gewoon een bijzonder van... Hey, oké, okay, kom langs. Uh, leer er meer over en creëer er iets mee. Ja. En uh, dat je wel met een be bewustzijn gevoel naar buiten loopt, maar ook met een vrolijk gevoel. Het is uh -huh. een hele kleurrijke tentoonstelling. Uh, Echt. Uh, ja, en dat, is, dat vind ik heel leuk: dat het contrast tussen uh, Zandvoort in Wereld en Plastic uh -huh. Drift heel duidelijk wordt als je binnenkomt. Ja, ja, ja. En wat, wat doet Justus terug uh, verder aan deze expositie? Ja, ze doen het eigenlijk samen. Hè? Tenminste, ze zijn een van de grote. Uh, mede-organisatoren, zijn. Zeg maar. oh, absoluut, absoluut. Deze, deze tentoonstelling is in, ja, tot stand gekomen... in samenwerking met, uh, met Jutters Geluk. Ze mm -hmm. zijn er ook hartstikke druk mee bezig. Uh, en ook dankzij hun uh, is het concept veel leuker uh, geworden uiteindelijk. Dus ik ben mm -hmm. heel enthousiast daarover. En kijk, uh, in eerste instantie zou, zou Suzanne Klaas... dat is de oprichter van, uh, van Jutters Geluk... Uh, gastcurator zijn voor één hoekje. Maar ja, het ja. klikte zo leuk... Dan ging het op een gegeven moment ging het zo. En uh, ja dan, dan zit je in een proces, hè? dan wordt het meer, ja, en, meer ja. en meer en meer. Uh, en nou, als het uiteindelijk staat, we hebben natuurlijk dan meerdere organisaties waar we verder mee. <coughs> sorry <coughs> waar we verder mee werken. Uh, als het uiteindelijk staat, dan uh, gaan we ook een paar arrangementen aanbieden. Mm -hmm. Dus uh, ga je bijvoorbeeld eerst een beach clean up doen met, uh, met juttersgeluk. Yeah. Nou, dan, wat je vindt uh, op het strand, kan je dan weer integreren in, uh, in de tentoonstelling. Dat is trouwens wel heel leuk. Daar wil ik eigenlijk wel wat over vertellen. Dat mag. We hebben um, op, op de kunstboot, dus de bovenste verdieping... Ja. Um, gaan we van strandafval tot magische kwal... gaan we met allerlei afval wat, wat, wat je vindt op het, op, op het strand. Ja. Kom maar. Even een mooi op mijn schoot. Oeh, even een mooi op mijn schoot. Even, even <laughs> de ronde. Uh, um, veilig stellen. Of, um, dat je daar met, dus met iedereen kan werken aan het, aan het reigen van die... Mm. Um, ...van dat afval en dan met z'n allen een kwal maken. Dat is gewoon zo'n samenkunstwerk, een participatiekunstwerk. Um, ik denk dat dat heel, heel erg tof en leuk kan gaan worden. Dat als je dus naar Zandvoort toe, toe komt ja. ...en je voegt iets van jezelf daaraan toe... ...dat het uiteindelijk groeit. En hopelijk gaat het uiteindelijk in de buitenruimte van, uh, ja, van Zandvoort hangen. Um, of in de buitenruimte van het museum. Um, nou, laten we ja. maar even, laat even lopen hoor. ja. Ja. Even je elk gegeven opbrengt. Maar goed, uh, als je, je wel heel vier leuk. maanden aan zo'n kunstwerk. dat wordt een enorm, mm -hmm. enorm ding waarschijnlijk. Hè? Dat hoop ik, ja. We, zijn, we ja. hebben er twee. en we gaan in de, in de tuin ook. Gaan we met sorteerbakken werken. Mm -hmm. En. Uh, oh, voor de deur komt trouwens ook dat mooie kasteel van Jittersgeluk. Wat, wat uh, hebben jullie dat oh, ja, gezien? Oh ja, heb je dat gezien, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat komt er ook. Dus het wordt gewoon een heel kleurrijk. en, uh, en hopelijk bewegelijke tentoonstelling. Uh, ja. Ja. ja, en als het groeit en hij is af. nou, dan maken we er toch nog één? Ja, tuurlijk. waarom niet? Ja. Ik bedoel. Uh, als het, als het werkt, dan werkt het. Ja, ik zou het niet meteen daarna doen, maar misschien later een keer. Ja, altijd. Jullie gaan ook met workshops, workshops en lezingen en zo Ja, absoluut. De de, die expo, de, de, ja, die, al die exposanten zijn natuurlijk ontzettend getalenteerd. En een, van een paar van deze kunstenaars uh, mogen we ook uh, gaan leren. Dus we hebben een aantal workshops op programma staan... dat je bijvoorbeeld kostuums <coughs> kan gaan ontwerpen... Ja. Uh, van gerecycled plastic. Of, of, of. Sorry, van plastic. Wat je dus al zelf recycled. Mm -hmm. naar, naar een outfit. Of. Uh, ja, noem het. Het, het. het komt ook een hele leuke workshop aan. Dat. Het is eigenlijk voor kinderen met, met een ouder. Dat je lichten kan gaan maken. uit uh, bijvoorbeeld gevonden. Zoals, uh, ja, speeltjes. Uh, wat we op het strand. Ga je nog deze, samenwerken uh, met scholen? Of? Ja, we zijn heel druk bezig met een enorm educatieprogramma. Ja? En, want het is. Ontzettend leuk voor kinderen. We hebben ook een soort van mini-zandlab wat mm -hmm. we bouwen. Dus dat je met een microscoop zand onder de loep kan leggen. En kan zien van nou, waar bestaat het allemaal uit? Maar ook, kunnen we daar plastic deeltjes in vinden? Ja, ja. of nee? Want zand doet het heel erg goed hè, als gemeente om het allemaal schoon te houden. Mm -hmm. Dus ja, als je die vergelijking maakt met hoe was het vroeger? Hoe was het nu? En hoe is het bij andere plekken op de wereld? Dan <clears throat> ja, kan je dat gewoon echt onder de loep nemen. En kinderen heel veel leren. En het ook oh, gewoon met oh, alles cool. schoon houden. Dus ik, uh, ja, ja, we zijn wel heel druk daarmee bezig. En omdat die vier maanden staat, we willen eerst dat die staat. En echt, echt, de educatieprogramma's uh -huh. moeten gewoon helemaal mooi en af zijn. Dus daar zijn we nog druk mee bezig. Ik denk dat we die voornamelijk in de laatste twee maanden van dus april, mei, uh -huh. uh, volledig willen lanceren en dan uh -huh. echt een mooi programma aan willen bieden. Jurgen ja, dus bestaat wel nog tien jaar. Dus ja. voor hun ook een. Een, een mooi jubileum geschenk eigenlijk, hè? Deze, deze expositie. Ja, nou, voor ons ook. Ja, voor jullie ook. En we gaan ook op de, op de boulevard, waar die, ja, die posters staan... Dan gaan we samen een uh, hele mooie uh, ja, tentoonstelling nog neerzetten uh -huh. daar, voor buiten. We had echt de ene kant foto's van Juttersgeluk... en de andere kant ja, de facts en figures van, uh, van het Zandvoort Museum die daarop aanvullen. Ja. Dus het wordt, een heel, uh, het wordt een hele spannende en leuke en vrolijke ook, denk ik, tentoonstelling. Ja. Um, ja, ik hoop dat iedereen er gewoon echt naar buiten loopt met, met een gevoel geïnspireerd te zijn. Ja, dat, dat is het belangrijkste. Hè? Dat iedereen weet uh, wat het probleem is. van, van het Nee, maar, maar de happiness erin ook. Hè? Van, ja. uh, kijk, je begrijpt het, maar ook kijken met een ander oog naar. Mm -hmm. Als je het vindt, raap het op. Um, of, ja. uh, hè? Maar ook, ja, wat kun je er nou uiteindelijk dan, dan eens mee doen? Ja. Um, ja. Maar ja, dat gaat van rietjes tot, tot, tot uh, plastic lepeltjes uh, niet Precies. zo in het zand gooien. Ja, net... Uh, maar ja, als, als, je, als, je, als je ziet hoe uh, slordig mensen zijn wat dat betreft. Uh, ja. naar een, een, een warme stranddag, als je ziet hoeveel, hoeveel rotzooi er wordt achtergelaten op het strand. Daar word je helemaal niet goed van natuurlijk. Oh, weet je, oh, weet, dus er worden zoveel sigarettenfilters gevonden. Dat ook. Be daar Beugen, ja. Ja, Ook je de Kwaasje niet, die heeft, heeft prachtige werken daarvan gemaakt. Die, haar werk komt ook bij ons ja. te hangen. Um, en ze heeft ook een hele bijzondere albatros gemaakt... speciaal voor deze tentoonstelling... Mm -hmm. van sigarettenfilters onder andere. En die, kan, die kan je dan ook echt bewegen. Dan, dus dat is echt, dat is waanzinnig. Maar er zitten zoveel filters in. Ja. Dat je echt bij... Ja, Alle al problemen die je ook, die ook noemt, zoals bleepels en mm -hmm. zo... die presenteren wij ook in, in een uh, soort van... Nou, nou, die presenteren we. Ja. <laughs> dan dus kan kijken hoe dat eruit ziet. Uh, en uh, al die filters bij elkaar, joh. Nou ik, ja, je wordt er echt gewoon hecht ja, gewoon wisselijk van. He, ja. Mensen, kom op... Uh, Laat het gewoon weggooien. Want, het, want uiteindelijk ja. komt het weer dieren ook in hun, uh, in hun mond. En we, uh, vissen, hè? En wij gaan vervolgens lekker dat visje opeten thuis. Ja. Oh, ja. jam jam. Ja, maar het lijkt wel dat mensen <laughs> steeds slordiger geworden wat dat betreft. Ja, ja, ik weet niet of het. Dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, je hebt onder andere Jutters gelukkig. Het, ja, het druk zat bijna elke dag. Met een uh, beetje strand opruimen. En uh, uh, ja. Ik, ik, ik heb thuis uh, een, een documentaire gezien. En dat gaat dan over plastic in het algemeen. Mm -hmm. En daarin wordt gezegd dat plastic de slechtste uitvinding is die wij hebben uh, bedacht. Yeah. Maar er is een miljarden business hangt eraan vast. Dus maar één familie die dat allemaal in handen heeft. Ja, en die, uh, die zijn niet van plan om het te wijzigen. En het is dus ook niet afbreekbaar. Mm -hmm, dat is het probleem. En uh, sinds de introductie van plastic in de Afrikaanse landen... Uh, zie je dus dat ze daarvan af moeten. En wat mm -hmm. doen ze daar? Ze hebben daar helemaal geen recycling. Uh, ze nemen de, uh, de wagen waarin al het vuil ligt... en dan dumpen ze dat in de rivier ja. die door de stad ja. stroomt. Ja, en dat doen ze dan uh, zes keer per dag. En ik heb daar veel beelden van. Ja. En, en dat gaat natuurlijk allemaal met, uh, met de rivier de, de oceaan op. En dat gaat een beetje plastic soep... Uh, en, en de, de Great Plastic Patch of zo heet die, documenteren. En ja, dat gaat uiteindelijk, komt het natuurlijk ook hier. Ja, Want al die flesjes crazy. die je dus vindt op het strand... die zijn bijna allemaal afkomstig van buiten Europa. Hm. En dan vervolgens op je bord met al die, ja. uh, die plastic. Ja, ik, ik, ik eet dat ook gewoon uh, vis, vlees, alles. Maar uiteindelijk zijn we gewoon zelf ons aan het voeden... onze lichaam aan het voeden met, met plastic. Ja, en dat blijft dat in je lichaam. Ja, het blijft erin en... We slippen dicht. Onze asianen ja, slippen dicht. Wat kunnen we doen? Nou in ieder geval proberen er in ieder geval zorgzamer mee om te gaan. Karl um, ja, Bervinger komt bij ons ook een mooie uh, lezing geven. Een heel programma over plastic soep en zo. Dus als, ja, als mensen daar meer over willen ja. willen leren, dat is echt een programma van, uh, uh, ja, van 4,5 uur geloof ik. Nee. Uh, dat is gewoon een hele, wordt een hele leerzame dag... waar je ook naar een documentaire kijkt. Nou ja, het uh, is in ieder geval belangrijk... Zeggelijk. dat uh, mensen meer bewust worden ervan. En ja, daar zou ja. deze expositie aan kunnen, kunnen helpen, denk ik. ik. Ja, ik hoop het. Ja, ik, ja, ja. dat is eigenlijk een mooie, mooie afsluiting, denk ik. Uh, uh, om dat zo te zeggen. Meer, mensen meer bewust worden van. Ja, de, de, de troep en het plastic en zo, ja. wat, wat in die zee uh, uh, ja, rond. Uh, Ik wil niet zeggen zwemmen, maar licht, zeg maar. Mm -hmm, uh, Aurolie, we gaan ja. er een, een einde aan breien. Want uh, we hebben lekker even gesproken over alles wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. uh, bedankt voor je komst. Uh, een, heel goed. Uh, mensen kunnen, ook nu, zich nu al, uh, kunnen nu al kaarten reserveren. voor Ik de... kan zeker kaarten reserveren. En de workshops komen bijna. Zijn bijna boekbaar op de site ook, maar als je daar meer over wil weten, kun je uiteraard gelijk aanmelden voor de nieuwsbrief. Of uh, gewoon de info, e-mailadres. Ja, dat is gewoon WW, ja, ja, www.sanfelsmuseum, daar staat ja, alles opnemen. Op, Samfelsmuseum.nl, absoluut. Ja. Ja. Ja, of kom langs en dan. dan, dan ja. he, bij de balie zitten altijd onze, ja. onze geweldige vrijwilligers die alle informatie willen geven. Geopend uh, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. En zondag. En, ja, en zondag. Ja, alleen op, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Ja. Van 11 ja, ja, tot 5 ja, ja, zijn we open. Nou, heel veel succes met verdere voorbereidingen. We gaan, het, we gaan het zien, hartelijk bedankt. Goede ja. terugreis naar uh, Amsterdam, hè, want je woont niet in voor begrijp je. Ja. Uh, en uh, nog een heel goed weekend, bedankt. Dank jullie ook, heel En De gekeken. hond heeft zich keurig gedragen. Nu wel, hè? Ja. Oh, hij, ligt, hij ligt nu een beetje rustig op de... Ja, ja, nu oh, is hij oh, rustig. Oh, de volgende ja, ja. keer laat ik hem wel buiten. Oké, dan, okay, je dan, maar, nee, dan maar ben je veel te koud buiten. Helemaal goed. Kort, uh, hebben wij nog wat muziek in de aanbieding? Jazeker, we hebben een uh, heel leuk nummer heb ik, uh, uitgezocht. Dat is van Pericomo met uh, Magic Moments. Dat ah. staat dan een beetje op de tentoonstelling die dan uh, te zien gaat. Ja, we, uh, mooi. Dank puce. u wel. Right, right, the way that we hug to try to keep one while taking a sleight ride Magic moments, memories we've been sharing Magic moments when two hearts are caring Time can't erase the memory of this magic moments memories we've been sharing magic moments when two hearts are caring time can't erase the memory of these magic moments Een leuke muziekkoor heb jij uitgezocht. Ik doe altijd mijn best. Perry, kom maar ja, je doet altijd je best. Ik weet het. Ja, je bent hier weinig helaas. Maar ja. uh, als je er bent, uh, dan, dan is dat ook goed te merken aan de muziekheus. Heel goed in ieder geval. Uh, goed, het is uh, bijna half twaalf uh, op één minuut na volgens mij. Wij gaan praten over uh, uh, de seniorenvereniging. Een van de grotere verenigingen in Zandvoert. Uh, ik had aangekondigd Ton van Waarden, de voorzitter. Maar die is er niet... We hebben hier zitten, Els Kuiper. Welkom, Els. Uh, Els de secretaris. Nee, Klopt, hè? Ton is de secretaris. Dat bedoel ik, ja. En jij bent? Ik ben de ledenadministrateur. Ledenadministrateur. Oh, helemaal goed, helemaal goed. Els, uh, van harte welkom. Uh, uh, ja, de, de, het, het is heel duidelijk dat de seniorenvereniging... een belangrijke plaats inneemt uh, in onze samenleving. Hè? Ja. Want jullie hebben nu zo'n zo 700 leden, heb ik ja. begrepen. Ja. Er staan een heleboel, want het is uh, volgens mij na... Uh, ...genoot op Altsandvoort, een van de grootste verenigingen. Dat of, heb ik ook ik. begrepen, ja. We ja, blijven dat... al jaren rond de 700 leden schommelen. Ja. Dat, uh, we zijn geëindigd met 720... Uh, Afgelopen jaar. Afgelopen ja. jaar, ja. En uh, nou ja, dus misschien is er, is er nog wel meer uh, aanwas mogelijk... ...want uh, ja, Sanford vergrijst, hè, dat kunnen we zeggen. Dus er wonen behoorlijk wat ouderen. Ik heb het niet helemaal uitgezocht... maar. Het is, er wonen gewoon veel mensen boven de 50 jaar. De, het is een keer berekend en kwam op ongeveer 60%. Uh... 60%, ja, dat is de... Tegen de 60%. Meen je dat, ja? Dat er heel veel ouderen wonen in ja, dat is van. Uh, nou ja, dan, dan zit je al op uh, 8,500 uh, of zo. Ja. Maar dat. Uh... Nou, 7000. Nou, dat moeten jullie niet hebben allemaal <laughs> Dan kunnen jullie ook goed niet. goed, blijven. Hé, hey, laten we even. Uh, uh, want ik volg het een beetje op, uh, op de, de socials, wat, ja. er, wat er allemaal gebeurt in de vereniging. Ja. En dat is heel veel, hè? Dat klopt. Dat ja. is heel veel. En ik zie uh, de, ook de berichten van John, John Lemmens. John uh, organiseert het uit eten. Ja, het uiteten. Dat, dat gaat altijd goed, hè? Dat, uh, dat is wel vol, hè? Ja, doorgaans wel. Afgelopen week was het iets minder. Mensen waren nog wat verzadigd van de ja, feestdagen. Ja, van alle feesttoestanden. Uh, waar uh, waren jullie bij Marta? Ja, waar, uh, afgelopen week waren de Grie -Griekse we... De een is altijd raad, ja. ja. Dus het was hartstikke gezellig. Ja, maar natuurlijk, nee, daar gaat het ook om. Het gaat om gezelligheid natuurlijk. Af nou, het gaat om gezelligheid. Het gaat om de, de, dat de mensen een beetje contact hebben. Een ja. beetje uiteenzaamheid. Ja. Uh, ja. En dat ze wat om handen hebben. Ja, dat is heel belangrijk. En natuurlijk. daarom doen we het in de wintermaanden ook smiddag met een lunch. Mm -hmm zodat ja. de mensen niet s'avonds over straat hoeven. Nee, inderdaad, dat klopt. Ja. In de zomer kunnen we het naar het strand. En, uh... Vanaf maart uh, tot en met mei uh, <coughs> organiseren we het s'avonds. Ja. En dan van uh, ja, juni, juli, augustus hebben we geen mm -hmm. uit eten. Omdat het voor de paviljoenhouders en de restauranthouders dan te druk is. Uiteraard. Ja. En in september beginnen we weer. Ja. ja. Uh, nou, jullie hebben een voorzitter gehad uh, uh, die het heel lang gedaan heeft. Uh, helaas gestopt is, Gerard Kuiperen. Ja. Kijper, hè? ja. Uh, er is nu een nieuwe voorzitter, neem ik aan. Die hebben we nog niet. Oh, die is er nog niet? Nee. Nou, ja, dus, uh, nou allerlei De... voor jou om dat te gaan doen. Of... Ja, dat zeggen <laughs> er meer, maar ik, ja, dat ga je ik, niet werk, doen. ik werk nog. Maar, maar Hans, jij hebt toch niks te doen <laughs> meer? Nou, ik heb, ik, ik, heb, ik heb van alles te doen. Ik zit hier te presenteren en alles, man. Nee, al, ja, er zijn wel gesprekken gaande met, uh, met mensen. Met het even. Ja, ja, maar ja... Uh, ja. Het is nog tot op heden nog ja, niet gelukt. Nou, er zijn meer uh, verenigingen in Zonvoort, hoor, die uh, het lastig hebben met het vinden van ja, we hebben de bestuursleden taken, of voorzitters. Klopt, we hebben de taken binnen het bestuur nu enigszins verdeeld. Ja. En ja, uh, het loopt. Ja, het loopt inderdaad. Maar het, het zou leuk zijn als er op termijn uh, ja, een nieuwe ja, voorzitter en een nieuwe vicevoorzitter... Ja, Uit uh, ja. Ja. Wat, wat, wat, eten is niet het enige wat nee. jullie doen, uh, absoluut niet. Nee. Kunnen kun we een kleine rondleiding binnen, binnen de vereniging geven?. wat jullie allemaal doen? Uh, we bezoeken uh, musea. Uh, één keer in de maand. Uh, we gaan dan uit eten. We hebben wekelijks klaverjassen. We hebben uh, biljarten. Nordic walking en uh, wandelen. De mensen die wat langzamer wandelen en de mensen die wat sneller wandelen. Huh. Uh, meerdere keren per jaar organiseren we dagtochten. We organiseren een cultuurreis, uh, meestal in de maand september... en uh, een vakantiereis in mei en in juni. Okay. Uh, wekelijks kunnen de mensen zwemmen. We hebben uh, meerdere keren per jaar feestmiddagen, bingo-middagen. En we proberen af en toe informatiebijeenkomsten te, te plannen... over actuele onderwerpen. Uh, we hebben een keer uh, gehad met een notaris uh, erbij... over uh, testamenten <kwijnt> en... Uh, we hebben een keertje met uh, de politie samen... Uh, uh, dat de mensen weerbaarder zijn als ze benaderd worden... Uh, telefonisch ja. uh, of via WhatsApp... Uh, dat ze zich niet helemaal in de luren moeten laten leggen. Ja, ja. Dat is ook heel uh, belangrijk, natuurlijk. Ja, we staan, wat dat betreft, wel ja, midden in, ja. de, in de samenleving. En jullie zijn ook gesprekspartner voor de gemeente? Als het aankomt op het oudere beleid in de, in de gemeente? Uh, in het verleden waren er wel op, op regelmatige basis gesprekken met de wethouders. De laatste Tijd is dat wat, wat minder. Ja. Uh, we hebben wel uh, veel contact met, uh, met bijvoorbeeld een pluspunt. Uh, ja, natuurlijk. Ja. Dat soort organisaties. Ja. Uh, we, we wisselen de nieuwsbrief uit. Als mm. er iets is, uh, zijn er ook organisaties die ons kunnen vinden... Mm -hmm. uh, om gelegenheid uh, iets in de nieuwsbrief uh, te zetten. Ah. Uh, dus we hebben wel heel veel contact ja. binnen het Zandvoort. Oké, okay. hebben jullie voldoende vrijwilligers? We dus hebben ongeveer 60 vrijwilligers. Ongeveer 60, hè? Ja. ja. Dat, ja. Is, dat is toch een aardig aantal. Het zijn allemaal, allemaal leden van de... Van ja, het zijn allemaal leden. Ja? Ja. En we hebben ook een aantal reservevrijwilligers die zeggen van... joh, als er iets uitvalt, het bezorgen van een wijk voor de nieuwsbrief... Ja, ja, ja, uh, dat ja. soort dingen, dan, dan wil ik wel, uh, ja. wel invallen. Dus oh, okay. uh, ja, het is dus een stabiele groep. Dat is wel handig om te hebben natuurlijk. Hè? Want het, uh, het is heel handig, want ja, met ja. 700 leden... tien ja. keer per jaar uh, komt de nieuwsbrief ja. uit. Ja. Uh, uh, we hebben achttien bezorgers. Hm. Dus... Uh, oh, ja? Ja. <laughs> Zo, ja, die moet je wel hebben. Met ja, de post is er, wordt het steeds duurder. Hè? nou We doen zoveel mogelijk alles in eigen ja, beheer. De ja, nieuwsbrief ja. Uh, printen we zelf, ja. uh, rapen en nieten. Want huh. anders zijn de kosten drie keer uh, ja, zo hoog. Ja. Dus, uh, Wat moeten mensen betalen als ze lid worden? Uh, de leden mogen zelf kiezen. Uh, het minimale bedrag is 15 euro. Dan 20 of 25 euro na daadkracht. Ja, ja, ja. Uh, ja. We zeggen altijd we gunnen iedereen het lidmaatschap, maar we kunnen niet <coughs> bij iedereen in de portemonnee kijken. Nee, nee logisch. En uh, mensen met een zandvoortpas krijgen 50% korting okay. op het lidmaatschap. Ja. nou De zandvoortpas gaat uh, van 120% van het, uh, van het minimum naar ja. 130% van het minimum. Dat is, uh, wordt waarschijnlijk uh, morgen bekrachtigd volgens mij of dinsdag in de ja. raad. Ik hoor ook meer mensen die nu in aanmerking komen. Voor ja, dat, en dat vind ja, ik alleen maar fijn. Ja, Dat is alleen maar goed uh, volgens ja. mij. Ja. ja, want sommige mensen hebben echt heel weinig uh, mm -hmm. te besteden. Doen u actief, zijn jullie actief op zoek naar mensen of niet? Naar... Uh, soms, maar doorgaans is het uh, van... Uh, die kent weer die en die kent ja, weer die. Ja, ja, van, uh, en ja. uh, we hebben ook heel veel leden buiten Zandvoort. Er zijn ongeveer ja, 60 mensen uh, die niet in Zandvoort wonen die lid zijn. Mm. Uh, mensen uit Haarlem, de omgeving, de oh, ja? steden. Uh, die weer vriendinnen, kennissen. Of die vinden dat wij heel veel uh, organiseren. organiseren ja. En die ja. vragen of ze lid. En dat mag. Alleen die hebben bij voorkeur de nieuwsbrief uh, per mail. Ja, begrijp ik. Ja. Ja. Dat is logisch. Ja. Want uh, ja, het is de zon voor zijn oudere verenigingen. Ja. Uh, het is de seniorenvereniging. Is het, raar, is het niet een beetje raar om dan mensen van buiten de gemeente aan te trekken? Nou ja, het, het heet seniorenvereniging, maar we doen ook niet aan leeftijdsdiscriminatie. nee uh, Iedereen is in feite welkom. Ons jongste lid is uh, 43 en het oudste uh. lid 105 bijna. 105? Ja. Ja, echt? Ja. Ja. En die gaat ook mee wandelen nog steeds? Nou, wandelen <laughs> wordt wat minder, maar die komt wel naar de etentjes, naar de biedelmiddagen. Oh ja, wat leuk. En uh, ja, ja, die o, koesteren 100, we ook. Zeg, zo, en ieder jaar iemand die 100 wordt, die uh, wordt vrijgesteld van de betalen van de contributie. Oh, dat is wel mooi natuurlijk. En ieder jaar krijgen ze een boek. En hoeveel honderdjarigen hebben jullie? We hebben er nu uh, twee. Ah, We hadden er meer. En, ja, ja, maar ja. Ja. doelgroep, Dat zullen we maar zeggen. Maar, Precies. Maar uh, hartstikke leuk dat, uh, dat die nog meedoen natuurlijk, hè? Ja. Toch? Ja, echt mensen die nog uh, midden in het leven staan. Ja, ja. over die reizen. Want ik, ik hoorde iemand zeggen, ik weet het nog niet over de, uh, de seniorenvereniging... dat jullie ook naar Ypres gaan uh, nee. komend jaar. Dat waren jullie niet? Nee, dat zijn wij niet. Oh, dat zijn jullie niet. Uh, ik dacht voor de uh, Eerste Wereldoorlog uh, reis, maar. Nee, we zijn wel in Normandië geweest met de cultuurreis. Oh, dat wel. Ja, ah. en in Praag. en uh, ja, Dit jaar is het de Romantische Strasse in Duitsland. Oh, wat goed. En uh, de mensen die wat minder goed... Want dan moet je wel goed ter been zijn. Omdat ja, er veel wandel logisch. is. Ja. En voor de mensen die wat minder goed ter been zijn... Is dan de, de vakantiereis. Ja. Uh, mensen moeten wel zelfs dan op de bus in en uit kunnen stappen. En moeten ook nog wel dat zelf is volgend, ja. Ja. Uh, zich aan en uit maar kunnen stappen. je kunt niet treden. met een rolstoel mee dan nee. ook... Uh, dat niet. wel een rollator. Ja. Uh, of een wandelstok. Ja. Uh, of een armpje. Die willen we wel ja, geen. <laughs> we ja, nee, dat begrijp ik. Maar ja. niet uh, nee, we zijn speciale geen speciale bus uh, nee. met... Uh, Nee. Dan kom je meer uh, richting zonnebloem waarschijnlijk. Dan ja. wordt het inderdaad een verwijzing van de mensen door naar de zonnebloem. Ja, dat kan, dat kan ja. natuurlijk. Hè. Zij, zijn er nou heel veel mensen die aan alle uh, uh, activiteiten meedoen, zeg maar? Er is van, een van, harde kern van ongeveer 150 tot 200 leden die we wel bijna bij alle activiteiten zien. Ja? <laughs> die je uh, heel veel ziet. Die je heel zijn veel ziet. Ja. Ja? Ja. Want zwemmen doen jullie ook, hè? Zwemmen op maandagochtend. Uh, waar bij, bij, uh, In de centerparks. Oh, centerpark. Ja. Was het niet uh, veel, veel uh, geld voor. Uh... Wij uh, hebben een overeenkomst bij Centenparks. Op uh, vertoon van de Ledenpars uh, kunnen de mensen voor 6,5 euro uh, wow. zwemmen. En daar zijn we heel blij mee. Ja, dat begrijp ik, ja. want normaal is het 13, 14 euro of zo. Hè? Nou, 18, 19. 18, al. 19 al. Oh, ja. We ja. ja. zitten met de prijs van de jaren geleden. Het heeft jaren ja? stilgelegen en we zijn blij dat we weer op hebben kunnen starten. Ja, begrijp ik. En we zitten nu bijna aan de limiet van de deelnemers. Ja, dus hoeveel uh, doen we dan nou mee op maandag? Nu gemiddeld 25, 30. Nou, oh, dat is keurig. Ja. Ja. ja, mensen willen toch in beweging blijven. Nee, dat is heel duidelijk. Ja. Ja. Ik kan met wandelen, maar de zwem is drukken, ook heel goed. Ja. Dus, dus uh, ja. helemaal top. Ja, top. Uh, zie je nou, uh, krijg je nou dagelijks nieuwe leden erbij? Of, uh... Nou, wekelijks wel. Wekelijks toch wel? Ja. ja? ja. Ik heb Leuk, nu afgelopen week uh, één en zitten er nog, nou, noem het dan een beetje onnibiedig, uh, drie in de pijplijn. Ja? Mensen okay. die, die informatie aangevraagd hebben en uh, ja, die dan een envelop met een aanmeldingsformulier en een ja, activiteitenfolder ja, ja, ja, ja, ja. en de laatste nieuwsbrief krijgen. En dan ja. kunnen ze het allemaal rustig even doornemen. En ja, nee, begrijp ik. Negen ja. van de tien formulieren komen wel terug. Ja, toch wel? Ja, nou, of per mooi. mail. Maar zijn er ook mensen die zeg maar, uh, uh, ermee stoppen? Of, uh, ja. Toch wel? Ja, we hebben. Afgelopen... Wat, wat, wat is dan de reden? Uh, de reden dat de mensen minder uh, mobiel worden, uh, het, het, het, ja, dat ze het niet meer zo kunnen volgen. Mm -hmm. uh, ja, uh, ja. we worden ouder, ja, het ja. haperende brein ja. begint dan te komen. Ja, ja, natuurlijk. Precies, dus, uh, of ze gaan verhuizen. Ja. Kan natuurlijk ook nog, ja. Maar ja, dus, uh... als ze naar Hanen verhuizen, kunnen ze lid blijven. Dat is ja. wel handig. Maar ja, dan moeten ze toch weer naar Zandvoort komen. Ja, dan moeten ze toch weer naar Zandvoort komen. En dat ben ik met je eens, ja. Ja, inderdaad. Nou, als het goed, zeg want er wordt, uh, ja, ik, ik heb het lijst hier ook voor me. Uh, ja. Van Nordic walking tot, tot de biljarten, fietsen, klaverjas zwemmen. Altijd wat te doen met de seniorenvereniging. Er is uh, veel te doen, nog? ja. Helemaal ja. goed, ja. ja. Nou, ik uh, wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Wat, wat is het eerste grote evenement wat jullie de komende tijd? Dat is het echt grote evenement is 22 maart. Dan uh, lopen we alvast vooruit op ons 12,5-jarig bestaan. In okay. mei bestaan we 12,5 jaar. Oh, 12,5. En ja. dan uh, doen we dat met een concert in de Agatha-Kerk. Oh, wat goed. En dat komt uh, de komende uh, volgende week in de nieuwsbrief. Dus mm -hmm. ik ga er nog niets over verklappen. Wil nou, eerste leden vertellen. Kan ik kan het gewoon hier vertellen. Ik bedoel, de ja, dat snap ik. Maar de de heel sterk, wat het mee? <laughs> Maar een concert, jullie gaan zelf zingen, nee toch? Nee. Oh, nee. Dat niet. We, gaan we gaan niet zelf zingen, maar we hebben een fantastische uh, artiest uh, okay. die, uh, die komen. Gewoon de maar, maar te Staren, hebben jullie even. Nou, die net niet. <lacht> <lacht> maar het is wel die categorie. Nee, hoort... Ik oh, kijk ja, er naar een, uit. wel een koor. Het, uh, het, uh, nou, als, ik, als ik even doorga, dan heb ik de ruimte nee, hoor. Nee. nee, ik ga het niet zeggen. Nee, je ja, gaat het is het geen zeggen. koor. Ik nee, ga het niet zeggen. Maar het, is maar het is wel, het is wel een leuk idee. Dus 12,5 ja. jaar bestaan. Dat is natuurlijk ook uh, een mooie mijlpaal. Ja, ik kan me nog herinneren, 2,5 jaar geleden was Gerard Kuiper hier voor de tien jaar bestaan. Klopt, ook nog toen we hebben he? we een feestweek gehouden. Ja, ja, klopt. Ja, een week. Al een hele uitzond, week, ja. ja. ja, ja dus leuk. dat uh, was pittig. Ja, nee, dat zeker, ja. <laughs> ja want Gerard die liep echt op zijn tandvlees ja. aan het einde, dat klopt dat ja. Dat klopt, ja. We waren echt nog uh, ja, een paar dagen de... nodig om hem bij te komen. Ja, begrijp ik. Maar het was enorm leuk om te doen. Ja, of en het werd ook enorm gewaardeerd door de lenen. Ja, ik, nou ja, ik, ik vind het enorm leuk dat, dat het zo goed gaat met de seniorenvereniging. Ik ja. wens jullie heel veel succes de komende, komende jaar. Ja. En uh, jij hartelijk bedankt voor je komst. Graag gedaan. En, uh, nog een heel goed weekend. Ja. Uh, heel bedankt. Jullie ook een uh, mooi weekend toch? Oké, okay, bedankt. Ja. Na, na, na Avenue, and then we'll take it higher, oh no, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher, oh, out in the street, out in the street, out Ja, dat was uh, Eddie, Grint, uh, ah, Eddie Red, Grant, Electric Avenue. Oh, Heel lang niet meer gehoord. Oh, je, bent, je hebt me even op verkeerde benen gezet, maar lekkere muziek, uh, uh, komt kon bijna meedansen, kor. Ja, het moet een beetje Het ja, moet, moet, moet geen muziek ja. zijn waarbij je in slaaf wat achteraan. Nee, zo is het <laughs> ook. Het is uh, kwart voor twaalf, kor, en uh, dat betekent dat we uh, aan ons laatste onderwerp gaan beginnen in oh. uh, deze Goedemorgen Zandvoort. En het laatste onderwerp gaat over het Classic Concert. Uh, uh, bij ons is aangeschoven Frans Visser. Uh, penningmeester, schijnde bestuurslid van uh, Classic Concert Zandvoort. Klopt. Wat, wat is het voor de namen? Die, name, die, die klopt allemaal niet. Nee, dat klopt. Nee, inderdaad, ja. Nee, Willem Strooman, uh, die normaal uh, bij ons uh, komt als het op uh, Classic Concert aankomt, uh, is helaas door. Uh, ja, een kleine stiekte uh, uitgevallen. Maar het vervanger is Frans Visser. Heel belang, uh, uh, hij is eerder geweest. En hij gaat ons een beetje bijpraten wat er morgen gaat gebeuren. Want morgen om drie uur is er weer een uh, concert in de kerk. Uh, met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Dat klopt hè uh, Frans? Dat klopt helemaal. Zijn die ja. eerder bij jullie geweest dan niet? Ja, dat is vaste speler bij ons. Oh, vaste speler, oké. Okay. Ja, die komen elk jaar wel. En dit jaar zelfs twee keer. Want ze gaan, twee keer zelfs? Ja, want ze gaan aan het eind van het jaar. In november gaan ze ook. De negende van Beethoven spelen. Oh, goed. Het heeft ook te maken dat met dat wij een jubileumconcert... of een jubileumjaar hebben. Oh, oké. Okay. En morgen doen ze de eerste acht dan? Of... Ja. Nee. Uh, <laughs> nee, morgen doen ze Tchaikovsky. Oh, Tchaikovsky. De zesde symfonie, de Pathetiek. Ah, en er komt ook uh, Valentijn uh, uh, Jeukendrup, heet die jongen. Die is ja, 15 jaar, ja. die is cellist, Die heeft al vier grote prijzen gewonnen op zijn 15e jaar. Ja. Oh, wat goed. Dus bij het Prinses Christina Concours heeft hij twee keer een prijs gewonnen. De eerste prijzen. De eerste en ook prijs, bij het nou. Oestaf Mahler Cello Competition heeft hij de eerste prijs gewonnen. En bij het Britain Cello Concours Zo. in 2021 ook een eerste prijs. Dus het is een knap, knap. Uh, enorm goede cellist al op zijn 15e jaar. Huh. Dus die gaat uh, ook een stuk spelen. Dat is de rococo thema voor cello en orkest ja. huh. Dat wordt ook gedaan. We hebben morgen dus de Pathetiek. En we hebben ook nog uh, de Overture van uh, de Allemaal. Ja, Notenkraken uh, suite, hè? dat is natuurlijk een heel bekend uh, stuk ja, waarschijnlijk. Ballet, dat, ballet, dat, ja, ballet, ballet, ja. Kent iedereen wel waarschijnlijk, Ja, he? dat is wel bekend. Ja. Ja. Dus de muziek is vrij bekend, denk ik, voor veel uh, van onze bezoekers. Ja, ja. Want jullie hebben uh, niet zo heel lang geleden uh, het, het, het, het jaarlijkse hoogtepunt gehad. Hè? Dat was volgens ja. mij in december. Ja. Uh, dat waren ook cellisten volgens mij, hè? Ja, de acht zelfs. Acht ja, de acht cellisten he, op ja. Amsterdam. Amsterdam. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan? Ja, wel goed. Uh, het is een, uh, dat, uh, we zijn gewend om uh, zo'n 250, 300 mensen in de kerk te krijgen. Dat ja. was wat minder. Uh, het is een modern programma. Alle componisten die leefden nog, die zij mm -hmm. speelden. Mm. En uh, dat betekent dat het modern klassiek is. Ja, Niet iedereen ja. is daar natuurlijk heel erg fan van. Nee. Dat wisselt nogal. Maar ja, wij vonden het wel gedurfd. En dat gaan we ook ja. een keer doen. Ja. Nee, je moet er af en toe uh, proberen. Even even terug. Te ja, tuurlijk, en, uh, ja. We hadden vorig jaar ook voor het eerst een gitarist die uh, een hele mm. recital speelde. Is mm. er eentje. Nou, dat was ook best een groot succes. Ja, ja, ja, met Spaanse ja, ja. klassieke muziek. En, uh, ja, waar komen je op weer vandaan uit, uh, Oost... uit Bosnië, volgens Uit Ja, Bosnië, volgens mij. Hè, hij ja, reisde de ja. hele wereld af. Hij had vrijdagavond ja. van tevoren had hij nog in Wenen ja, ja, gespeeld. klopt ja, inderdaad. <laughs> en dan ja, kan ja, hij met de trein in ja, ja, ja, ja, ja, Zandvoort, had hij ja, ja. een hotelletje genomen. Ja. Ja, dat was ook heel leuk. Ja. Een ontzettend aardige man en die speelde fantastisch. Ja. <laughs> maar is, is het moeilijk voor jullie om steeds weer iets nieuws te vinden? Of... Uh Nee, dat valt wel mee. Uh, we hebben natuurlijk wat vaste spelers. Uh, we hebben ook elk jaar het prinses Christina concours mm -hmm. Daar komen de prijzen ja. die naast. Ja. Die, uh, ja. Daar hebben we vast contact mee. En, euh, nou ja, en we hebben aanmelders. Mensen die zeggen, joh, willen we willen wel weer een keertje bij jullie komen spelen. Dat wel, ja, ja. En we zoeken zelf ook mensen die passen. Want we willen zo'n ja. gevarieerd mogelijk programma Uiteraard, ja. elk jaar bieden. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Want jullie ook, ook een vaste groep bezoekers eigenlijk, hè? Ja, we hebben een harde kern. We hebben ook vrienden. Hè? Mensen kunnen voor 100 euro per jaar kunnen ze vriend worden. En betalen ze 5 euro minder voor een kaartje. Ja. En dat zijn inmiddels zo'n 35 Oh, dat keurig. Ja, en dat uh, groeit je ook. Dat je nog. wat uh, vaste inkomsten ja, in ieder ja, geval. Ja en, is, uh, <coughs> ja, en dat is ook leuk. En, uh, ja, en we hebben ook gewoon daarnaast gewoon mensen die elke keer gewoon loskaartje kopen. Ja, ja. En dat zijn er. En bij elkaar hebben we zo'n harde kern, denk ik, van 50, 60 mensen. Ja, ja, ja. En uh, daarnaast komen er gewoon. Ja, En dat groeit ook nog. Ja, maar dan ja. heb je de kerk nog niet vol natuurlijk, hè? Met Nee, de... nee, nee, nee, nee. Dus men, uh, dat hangt er een beetje vanaf wat voor ensemble, de speel mm -hmm. of orkest. Dus het ja. varieert nu, het bezoek varieert. Nou, het minimum is nu 60 of 70 mensen. Uh -huh. Maar we hebben er vaak wel 90, 100, zo. wel, oh, En dan, dan ja, zit die ja, lekker ja. vol. Want ja. de kerk die heeft ook zo'n uh, carré-opstelling. Ja. Met allemaal cabaret uh, oh, opstelling moet ik zeggen. Uh -huh. uh, allemaal tafels en stoeltjes. Ah. En uh, dan uh, zitten de mensen er gezellig bij, zeg maar. En dan vult het ook een beetje ja, maar nee, makkelijker. Ja. Ja. Maar we moeten morgen, we hebben al 85 kaartjes online verkocht. Ah. Ik verwacht morgen 120, 130, misschien wel oh, meer mensen wel nog. Redelijk, en dan ja. moeten we ja. goed uh, gaan herschrikken. Uh -huh. Dan gaan de tafeltjes eruit. Ja. Dus morgen om half 12 ben ik alweer in de kerk ja, om de om tafels uh, eruit uh, te halen. <laughs> Begrijp je? Oh, die staan er nog steeds van de nieuwe. Ja, oorlog. die staan ja. er ja. Nou, die staan er eigenlijk standaard. Oh, die staan er Omdat standaard. met de kerkdiensten ook niet zo heel veel mensen nee. dan, uh, Als er dan twintig, dertig mensen komen, ja. dan lijkt het toch nog redelijk. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dan, ja, ja, ja, ja, ja, dus, ja. Uh, maar die tafeltjes gaan er dan morgen wel uit. Dan gaan we gewoon rijen maken. Mm -hmm. Om eens kijken of hoeveel, mogelijk, hoeveel mogelijk mensen in de zaal ja. te krijgen. Ja, en dan kunnen ja. we bij het orgel kunnen we ook nog wat mensen kwijt. Boven. Oh, dat, gaan natuurlijk ja, ook dat nog, kan natuurlijk ja. ook Ja, ook. Ja. Ja, ja. Is het nu zo dat jullie met, met zeg maar de grote namen van componisten als uh, inderdaad Tchaikovsky of uh, Bach of Mozart... Ja. Uh, dat jullie daar meer bezoekers mee trekken dan uh, wat je net noemde. Zeg maar de, de, ja, de, dat kan je wel zeggen. Het, het romantische en klassieke repertoire... dat trekt toch wel de meeste mensen. Ja, hè? En, ja, een, ja, een soort symfonieorkest, dat, dat trekt ook extra mensen. Dat merk ik ook met jeugdorkesten... Mm -hmm. Want er komt er ook vaak familie en vrienden komen. Ja, dat is waar. Uit. Ja, ja, ja, ja. Want hoeveel, uit hoeveel leden bestaat het heemst? 60. 60 leden. Dat komen allemaal. Ja, en de voorzitter van ons, Piet Heijn, die, ja. uh, oh, die speelt ook viool in het orkest. Oh, wat leuk. die speelt mee. heeft een dubbelrol. Maar. Ja, echt waar? Wat ja. grappig, ja. ja. Ja, die heeft een dubbelrol. Maar. Oh, wat goed. Dus die gaat met zijn viool in zijn hand even een toespraakje houden. het ja. nieuwe nieuwjaar inluiden. <laughs> en het is leuk dit jaar, want we hebben dus het 25-jarig bestaan. ja. En we gaan ook een glaasje, een glaasje kava en wijn schenken na afloop. We gaan, er voor echt, het publiek. we gaan niet echt drinken hè, daar in de kerk, toch? Ja, nou, nee, nou, één drankje. Eén glaas, glaasje moet ja, kunnen. Een een te te veel te veel kunnen. We moeten ook wel weer thuis zien te komen. Hè. Ja, nee, dat is en ook we waar. We hebben een toch wat ouder publiek. Ja. Dus ja. Hé, <laughs> hey, maar ja. uh, 25 jaar. Uh, ja. Gaan jullie dat nog op een bepaalde Zeker. manier vieren? Komt ja, we een... hebben uh, een uh, feestelijk programma samengesteld. Uh, een van de bijzonderheden is natuurlijk die negende van Beethoven... aan het eind van het jaar, in november. Mm -hmm. Hmm. En we hebben ook uh, voor, op Goede Vrijdag een Matthäus Passion. Echt waar? Ja. Oh, dat Matthäus Passion kan ja. dus worden. Wat leuk. Ja. En dat is. Dus wie wie, wie gaat dat wild. uitvoeren? Nou, dat is waarschijnlijk het uh, Symfonie Haarlem. Uh, dat, uh, die, die ook regelmatig bij ons speelt uh -huh. trouwens. En samen met het residentiecor. En, uh, en er komen nog solisten bij. Dat is een hele ja, ja. productie, dat hebben we uitbesteed ja en uh, want daar komt zoveel bij kijken wie organiseert dat ja. dan uh? nou er is een, uh, een Martin van den Brugge single long event ja. die heeft er ervaring mee die doet dat al jaren in Haarlem in de oh, omgeving. en omgeving uh, en dus die, uh, dat is een productie die eigenlijk ook ergens anders van Zeg maar wordt uitgevoerd en die komt ook bij ons. Oh, wat goed. En dat zal dan op 9 december? Je... Nee, op Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag. Ja. Voor de Paas. paas Oké. Okay. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> nou, dat duurt, 18... niet, dat duurt niet zo heel lang dan. Nee, dat schiet al lekker op. Dat is 18 april, 18 april. en dat is s avonds. Dus dat is ook wel bijzonder. Oké. Okay. Op ah. vrijdagavond. Ah. Ja, dat Maar dat kan ook allemaal voor de 10 uur. Da nee, dat is 25 Ja, Dat is, ja, dat ja, dat is weinig voor uh, ja. een Matthäus-Pasio. Want uh, Er zijn veel Zeker? duurdere kaartjes in omlopen en overal wordt dat gedaan. Dat is een soort traditie. En ah. de, de Matthäus Passion staat ook nummer 1 in de top 400 hè, van de klassieke muziek. Ja, dat geloof ik graag. Want iedereen ja, ja. kent de top 2000 van die ja, uh, elk de, jaar op de ja. radio is, op Radio 2. Ja. Maar op uh, Radio Klassiek hebben ze een hele week top 400. Oh ja? ja en ik ben, uh, op de laatste avond uh, ben ik nog in Utrecht in Tivoli geweest met ah. mijn dochter samen. Goed. Een uitvoering van een aantal tophits. Ja? <laughs> Geweldig, ja. En dat ja. was goed bezet hoor. Ja? Ja, ja, ja, en de Matthäus Pension staat er één? of? Ja, staat één. Ja. Maar ja? is de nou Matthäus Pension volledig vier uur? Dus ja, dat wou dat ik zeggen. De... Dat gaan ze ja. niet ja. allemaal doen natuurlijk. Nee, nee wij, wij gaan een verkorte versie doen. De recitatieven worden weggelaten. Ja, ja. de worden weggelaten. Ja. aria's en de meest aansprekende ja. delen worden dan gezongen. Dat, dat is dan zo'n anderhalf, twee uur of Al zo. Anderhalf uur, twee ja, uur. Inderdaad, ja, inderdaad. Precies, precies. Oh, wat goed zeg. Ja. Dat is uh, interessant, moet ik zeggen. Ja, leuk. Ja, ja. Maar daar zullen we ook nog publiciteit aan geven. Ja, natuurlijk. Dat we gaan is. daar ook heel veel aandacht aan besteden, ja. uiteraard. Ja. En uh, <coughs> uh, verder in het jaar nog uh, leuke dingen? Dus even kijken. Nou, wat we ook eens extra doen is uh, met de Prinses christina Concours... die heeft ook een trailer, een soort grote vrachtwagen met een ja, ja. rijkend uh, concertzaaltje... Uh -huh. En die gaan we uh, na de zomervakantie uh, waarschijnlijk op het louis Davids carré laten neerzetten. En dan kunnen alle basisscholen, kunnen de kinderen naartoe brengen. Oh, dus dat goed. zijn we ook aan het organiseren. Dat is voor de jeugd een, uh, een activiteit. Goed, Ja, ja want ik, ja, ik, ik wou er eigenlijk naartoe eigenlijk naar uh, Klassiek in de Klas. Want ja. dat is ook een, een, een, een uh, goedlopend programma, hè? wat Zeker. jullie doen. Ja, dat is uh, twee jaar geleden begonnen met een pilot in de Hannie Ja. En inmiddels is dat op alle scholen. Huh. Alle scholen uh, werken mee? Ja, op één nagel ook. De school zit er nog de niet school, bij. Maar ja, ja. dat proberen we er ook natuurlijk bij te ja, trekken. Ja, tuurlijk. Uh, dat weten we weten nog niet precies waar dat nou in zit. Het kan uh -huh. zijn dat ze hun, hun lesprogramma dat, dat te vol zit. Dat kan van alles zijn. Dus dat maakt hele lange uit. dagen op de school. Dus de, ja. de, tijd, aan de tijd zal het niet liggen, denk ik. Ja. En het leuke is dat het wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. Oh ja? Dus onze voormalige voorzitter Peter Tromp, die, uh, ja, die kent iedereen. Peter, ja, natuurlijk wel. Ja, ja. <laughs> en die weet fondsen aan te boren. Ja, dat dus is je op goed in. Ja, die kan dat goed. En dan hebben we dus uh, toch aardig wat geld om uh, docenten te betalen. zeg maar. En in leuk. samenwerking met New Wave, met hmm. de Muziekschool. En met Paul van der Plassen is dat volgens mij. Ja. Ja. En uh, dat loopt heel goed. Dat en dan maken dat kinderen uh, die komen in aanraking met de klassieke muziek. Ja. Uh, ook met instrumenten waarschijnlijk. Ja, dat nou, gaat zo. Er worden instrumenten geïntroduceerd... door een, uh, iemand die dat speelt, zeg maar. ja. een uh, professional. Ja, ja. Die zegt, nou, dit is de viool of dit is een dwarsfluit. Dat uh -huh. gaan we wel spelen. En, uh, dus dit geeft een soort demonstratie van uh -huh. het instrument. En dan kunnen kinderen zeggen, nou, dat vind ik hartstikke leuk. Dat wil Tuurlijk. ik ook proberen. Tuurlijk. Dan worden de instrumenten gehuurd. Dus ja. even het voorbeeld van viool nemen. Dan huren we violen. En, uh, en er worden docenten aangetrokken. En dan kan elk kind, kind kan zich inschrijven voor drie workshops. Oh, wat goed. Dus drie lessen en, uh, in groepsverband. Ja. En, uh, nou, en dan, uh, ja, als ze enthousiast zijn, kunnen ze er natuurlijk ook wat mee door. Want er is een muziekschool. En, uh, ja, inderdaad. Dus er wordt gekeken wat dan de ja. mogelijkheden ja, zijn. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, dat is heel goed. Ja. Wij liepen al jarenlang van we willen met de, met de jeugd meer doen. Ja. Want het is, die klassieke muziek is natuurlijk iets voor oude mensen. Denk. Nee, dat, dat, ja, dat, dat denken veel mensen. Maar ja, ja. goed... Uh, nee, dat is niet, de jeugd die speelt, hè, dat is wel leuk. Als je nou daarom? morgen ook weer een vijftienjarige... Uh, en je weet, niet, je weet niet wat je hoort. Nee, dat begrijp die, ik. Het is ongelooflijk dat iemand ja. zo al kan spelen op zo'n ja. leeftijd. Ik heb wel ja. een aantal voorbeelden van gezien. Dat ja. begrijp ik. Het nee. Nee, is uh, heel mooi dat het uh, allemaal... Uh, uh, op deze manier gaat natuurlijk. Hè? Ja, we zijn er heel tevreden. We zien er echt naar uit dit ja. jaar. Uh, ja. 25-jarig bestaan. Opgericht door Toos Bergen en uh -huh. Peter Toon. Ja, absoluut. We kunnen de namen zeker nog jaar, keer noemen. Ja, ja, ja. 20, en nog steeds behulpzaam zijn. Hè? Ja, goed we ja, doen nog ja. steeds dingen voor ons. Ja. Ja. ja, nee, dat is hartstikke mooi. Hey, mag ik je hartelijk ja. bedanken voor ja, jouw komst? Nog ja. één keer. Morgen om uh, drie uur is uh, zes, de kerk open. Alle drie zalen al open. Al ja, kaartjes zijn In de Protestantse kerk. En mensen krijgen koffie gratis in de. Want dat, dat, dat, dat, ja, dat, dat zegt Willem er altijd bij. Ja, graag <laughs> stof Nee, helemaal top. We nog een wijntje ook aan de afloop. Nou, kijk eens aan, we hebben het gezellig. Uitzondering. Oh, bij uitzondering. Ja, dat is niet standaard. Frans, mag ik je hartelijk danken voor je komst? Ja, en uh, nog een heel goed weekend. En we gaan ja. uh, bijna afsluiten. Is ja. Ik kreeg een seintje dat we zo'n beetje gaan afsluiten. Koor, klopt dat? Ja, we hebben nog anderhalve minuut. Oh, we hebben nog anderhalve minuut. Ja, ja, ja. daar ja. heb je mij op. Uh, uh, uh, heb, je, heb je me naar het einde gejaagd? Heb je. Uh, ja, kunnen we nog wat zeggen? <laughs> Ik, nou ja, we euh, moeten even het programma afsluiten. Ja, en we uh, gaan het programma afsluiten. Ik ben blij dat iedereen uh, weer heeft geluisterd naar Goedemorgen Zandvoort. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. En wie dat gaat uh, presenteren moet, moet nog even kijken. Ik ben er niet. Uh, Cor is er niet, want hij gaat weer naar uh, Duitsland, denk ik. Heen, ja, naar het uh, eiland Rügen. Waar ik het werk. eiland Rügen. Ze dus denken nog steeds dat ik op Helgoland werk, maar dat is niet zo. Dat is nee, al twee ja, jaar niet meer. <laughs> maar je werkt op het eiland zelf op? Je zit je, want vroeger ging je er wat in die boten toe, toch ook? Ja, dat is nu niet zo. Nee? Ik heb wel een offshore contract, maar ik zit niet op een boot. Oké. Okay. Nou ja, dat, dat, dat had gekund natuurlijk, hè? Ja. ja, ja. Uh, nou, uh, we gaan kijken wat we volgende week gaan doen. Uh, uh, er zijn altijd wel uh, leuke onderwerpen in stand voor te bedenken natuurlijk. Nou, uh, ik vind dat we Yves Berens hier moeten hebben, want er is een tulp. Ja, in... dat begrijp ik. Ja, maar Yves weet het heel druk, hè, met het voorbereiden van zo'n. Concerten in... Uh, waar, waar staat die? Psychodrome, uh. geloof ik. hè? Twee de keer in juni. Telefonisch kan dat vanuit de kleedkamer. Telefonisch zou nog kunnen. Dat ben ik meteen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.